Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, NRC hoofdredacteur Peter van der Meers... over de veranderingen bij zijn krant. Verder een mediaforum, vandaag met Annette Weerschel en Paul Reumer. En nu is het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Het is 12 uur, goedemiddag. De spanning in Egypte loopt op, nu de deadline van het ultimatum... aan Morsi nadert. Kamer onderzoekt Nederlandse veiligheidsdiensten in afluisterschandaal. En minister Kamp praat in Groningen over de aardbevingen. Het is bevolkt, er zijn buien, in de loop van de middag komen er opklaringen en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen en vrijdag op de meeste plaatsen droog en geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 20 tot 25 graden. De moslimbroederschap waarschuwt dat het ingrijpen van het leger in Egypte tot een gewelduitbarsting zal leiden. De partij van president Morsi laat weten dat haar leden niet werkeloos zullen toezien als het leger de president probeert af te zetten. Om vijf uur vanmiddag loopt het ultimatum af dat het leger aan Morsi heeft gesteld. En als de president dan niet is afgetreden, dan zal het leger ingrijpen, verwacht de Egyptische staatskrant. In Egypte wordt in brede kring rekening gehouden met een geweldsuisbarsting. Inmiddels heeft de Egyptische Centrale Bank... alle bankfilialen aangeraden vandaag eerder dicht te gaan. Want de Centrale Bank is bang voor rellen en voor plunderingen. En wij hopen natuurlijk nog het laatste nieuws uit Egypte... in deze uitzending te horen. Ik probeer contact te krijgen met Jens Frans in Cairo. Misschien lukt dat later, dan hoort u het. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de PRISM-affaire. Het afluisteren en bekijken door Amerikaanse inlichtingendiensten... van telefoongesprekken en e-mails. Initiatiefnemer van het onderzoek is D66-kamerlid Gerard Schouw. Meneer Schouw, goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u weten? Nou, wij willen graag weten wat de omvang is van dit schandaal... hier in Nederland. Uh, en wij willen ook weten hoe het zit met de uitwisseling van data... tussen de verschillende veiligheidsdiensten... En hoe deze activiteiten zich verhouden tot wet- en regelgeving. Ja, wie moet dat onderzoek gaan doen? De commissie van toezicht betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dat is een onafhankelijke commissie. En die is heel goed in staat om dit soort dingen te onderzoeken. Dat is de commissie stiekem, zoals die wel genoemd wordt? Nee, de commissie stiekem oh, okay. is de commissie waar de fractievoorzitters in zitten. Maar de commissie voor van toezicht... Over de veiligheidsdiensten is een wettelijke commissie... met onafhankelijke deskundigen... die toezicht houden op de activiteiten van de veiligheidsdiensten... en ook kijken of dat binnen de bestaande wetten en regels vallen. Onder andere de privacyregels. Ja, want die contacten zijn er hè, tussen de, onze inlichtingdiensten... Zeg maar, en Amerikaanse inlichtingdiensten. Dat, dat, er is contact. De, er is contact, maar of ze zich houden aan de... Wetten en regels zoals die gelden in dit land, maar ook uh, het EVRM, de Europese Grondwet, dat weten we niet precies. En dat willen we natuurlijk wel weten. Ja, u kunt ook aan het kabinet vragen, zou je kunnen zeggen. Ja, maar we zijn bang dat het kabinet zich verschuilt achter uh, de inlichting en veiligheidsdiensten. en Zegt, ja, daar kunnen we niks over zeggen in het kader van de veiligheid. Maar de commissie van toezicht, die kan dieper kijken en die kan natuurlijk wel aan de Tweede Kamer uh, rapporteren of de veiligheidsdiensten zich aan de wetten en regels houden. Nou is de hele zaak ja, nog in ontwikkeling. Uh, zo nu en dan komen er weer eens onthullingen over die Prism-afluisterzaak. Wanneer moet dat onderzoek wat u betreft beginnen? Nou, het is een onafhankelijke commissie, dus wij kunnen niet tegen hun zeggen... en dan en dan moet het klaar zijn. Maar ik hoop, uh, als ze uh, snel aan het werk gaan... dat we daar in uh, september de eerste resultaten van krijgen. In september al de eerste resultaten, dus het moet echt heel snel. Ik hoop dat dat uh, kan, maar we ja. gaan dat vragen aan de commissie. En u heeft een Kamermeerderheid, begrijp ik? Ja, iedereen vindt het belangrijk en daar ben ik wel ontzettend blij mee... Uh, dat we het naadje van de kous weten als het gaat om dit soort afluisterschandalen. En dat is goed, uh, goed nieuws. Meneer Schouw van D66, dank u wel voor de uitleg. Dan naar Egypte voor het laatste nieuws, want de spanning loopt daarop. Om vijf uur uh, verstrijkt het ultimatum van het leger aan president Morsi. Die moet opstappen, maar hij zegt ik pijnst er niet over om op te stappen. En vannacht zijn er ook weer rellen geweest. De bank in Egypte, de centrale bank, heeft zijn vestigingen uh, aanbevolen... om de deuren maar dicht te houden, want je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren... Uh, als dat ultimatum van het leger aan Morsi verloopt. VRT journalist Jens Fransen is op dit moment in Cairo. Uh, Jens, hoe is het daar? Is het, is het stilte voor de storm? Ik sta op dit ogenblik op de, de verzamelplaats eigenlijk van de moslimbroeders. Dat is de Rabat Moskee, dat is een beetje het plein van de moslimbroeders. En eigenlijk is het hier op dit ogenblik vrij rustig, dus vooral afwachten. Je ziet, de mensen zijn heel erg moe van de voorbije dagen, van de voorbije nachten. Maar je merkt, ze zijn op alles voorbereid. Om een voorbeeld te geven, je ziet hier twee, drie linies van mensen die het terrein eigenlijk bewaken. Die zijn gewapend met wapenstokken, hebben schilden bij, ook achter hen, deze stenen klaar. Maar zeggen ze voor alle duidelijkheid: wij gaan zelfs niet aanvallen. Dit is louter uit zelfverdediging. Andere mensen van ons zijn van aangevallen. Daar zijn doden bij gevallen, 16 doden. Wij staan klaar om ons te verdedigen als het moet. Ja, banken gaan dicht, winkels, mensen blijven binnen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, natuurlijk kan je, is een heel erg grote stad, hè. dus het hangt een beetje af van straat tot straat. Het is niet dat de volledige stad is stilgevallen. Er rijden auto's, mensen zijn op straat, vrouwen en kinderen zie je ook op straat. Maar het is natuurlijk afwachten. Je ziet dat, je voelt dat. Om een voorbeeld te geven, een, een, een, een website die heel vaak wordt rondgemaild en rondgetweet en rondge -smst, is die van moersietimer.com. En dan kan je heel duidelijk tot de minuut, tot het uur zien hoeveel tijd het uur en dat is intussentijd minder dan vijf uur. Ook het leger heeft intussen tijd op zijn website gezet. Kijk, we zitten in de laatste uren, in de finale uren. Dus het is echt afwachten. Ja, dat klinkt allemaal heel spannend. Denk jij nou dat de klokslag vijf uur echt iets gaat gebeuren als, als Morsi nog niet weg is? Onmogelijk om, om, um, om in te schatten wat het gaat geven... Uh, het zou kunnen dat, dat het om vijf uur is. Het kan ook nog alle richtingen uitgaan. Hè. Uh, je voelt, uh, er kan een toespraak komen van de legerleiding. Maar evengoed zou het kunnen dat Moersi alsnog verrast. Uh, en, en iets gaat zeggen op televisie. Uh, het zou ook kunnen dat het ultimatum gaat verstrijken. En dan zal het afwachten zijn tot... Uh, gaan de mensen terug massaal op straat komen? Komen er terug onlusten? Dus ik, ik, ik, het is heel moeilijk om, om de hand erop te leggen. Ik denk dat we gewoon gaan moeten wachten en kijken wat er gebeurt. Nou, we doen VRT-journalist Jens Fransen in Cairo. De Tjechiënse rebellenleider Umarov heeft zijn aanhangers gezegd dat alle middelen geoorloofd zijn om te voorkomen dat de Olympische Winterspelen in Sochi worden gehouden. Volgens Umarov kan het niet zo zijn dat er binnenkort wordt gedanst op de graven van de islamitische voorouders. Allah staat ons alle middelen toe om dat te stoppen, zegt die rebellenleider. Umarov heeft de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor verscheidene aanslagen opgeëist. Zo zat hij ook achter de aanslag op een vliegveld in Moskou, waarbij ruim twee jaar geleden 37 doden vielen. En Journaal met Jan van der Putten. Minister Kamp is op bezoek in het Groningse Loppersum. En daar praat hij over al die aardschokken uh, in het gebied. Ook vannacht had het gebied te maken met een aardschok die had een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. Kamp heeft de hele ochtend gepraat met bestuurders uit de regio en uh, nu staat hij de media te woord. Verslaggever Joris van der Kerkhof, die is erbij Waar Heeft Kamp het over gehad, Joris? Hij heeft het gehad over allerlei onderzoeken die er gedaan zijn. Elf die er gedaan zijn en waar ze nog steeds mee bezig zijn. En uit al die onderzoeken blijkt, tot nu toe dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Dat de grond wel beweegt, maar dat het voor de huizenprijzen bijvoorbeeld... voor de daling van die prijzen, voor de daling van de waarde van de huizen... niks betekent. Voor de dijken op dit moment betekent het eigenlijk niks, zo blijkt het onderzoek. En op allerlei andere manieren blijkt uit al die verschillende onderzoeken... tot nu toe, dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Behalve dan dat het af en toe beweegt. Dat zullen de bewoners dan niet prettig vinden om te horen. Hoe reageren die? Ja, er is de Groninger Bodembeweging. Daniela Blanken is daarvan uh, hier bij de bijeenkomst bij Boerderij De Dieken uh, gekomen in, in, in Loppersum. Uh, als u de minister zo hoort, er is eigenlijk niks aan de hand. U spreekt namens bijna alle bewoners. Waar zeurt u over? Uh, nou ja, uh, het kan wel zijn dat de voorlopige uitkomsten zijn dat de waardedaling uh, niet heel is. Uh, dat ervaren heel veel bewoners hier toch heel anders. Uh, onverkoopbaar is misschien nog weer iets anders dan waardedaling. En daar is waar we hiermee zitten. Ja, dat is dan een superwaardedaling als het niet meer te verkopen is. Maar dat is misschien ook wel niet of nauwelijks te onderzoeken. Nee, daar zijn we bang voor. Daar moeten we echt nog afwachten. Maar heel veel bewoners hier voelen zich ook echt gewoon gevangen in hun woning. Wel bevingen, maar niet kunnen verhuizen. Nou, ze trillen ook in hun woning. Er wordt ook gezegd, er is heel veel onderzoek gedaan. Er komt meer onderzoek. Half augustus worden er onderzoeken gepresenteerd. In december ook. Tot nu toe gaat het over, de, uh, uh, het gevaar is eigenlijk minimaal. Uh, nou, kijk, het SODM heeft natuurlijk wel een hele duidelijke statement gemaakt. En uh, zolang er geen andere onderzoeksresultaten zijn, kunnen we niet anders. En, en wij vinden dat de minister ook niet anders kan als zich daaraan vasthouden. Dus ieder jaar 7% kans op een beving hoger dan magnitude 4. Uh, de minister is daar nog mensen te woord aan het staan. Gaat zo dadelijk weer, weer de provincie in. Hoe laat spreekt u hem? Uh, wij bieden om 20:04 voor vanmiddag ons fotoboek aan. Nou, daar zal hij driftig in Ja, Joris van de Kerkhof in uh, Groningen. Ja, het viel even weg, uh, Joris. Maar in elk geval we hebben het hele verhaal over het bezoek van Kamp uh, meegekregen. De president van Bolivia, Morales, vliegt via de Canarische eilanden terug naar huis. De Spaanse regering staat aan een tussenstop op Gran Canaria toe... zodat zijn vliegtuig daar kan bijtenken. Gisteravond moest president Morales na een vlucht vanuit Moskou... gedwongen een tussenstop maken in Wenen. Want Frankrijk en Portugal hadden hun luchtruim... voor het Boliviaanse toestel gesloten... want het gerucht ging dat klokkenluider Snowden aan boord was. En de Oostenrijkse douane heeft het vliegtuig doorzocht... maar Snowden is niet aangetroffen. De politie heeft een tiende verdachte gearresteerd... van de examenfraude op de Rotterdamse school Ibn Galdoen. Het is een meisje van 16. Het is de zus van de verdachte die al eerder is opgepakt. Dat meisje zou niet betrokken zijn bij de diefstal van de examens... maar ze zou die wel hebben gekopieerd en verspreid. En die gekopieerde examens werden daarna verkocht... aan leerlingen in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Van de tien verdachten in die examenfraude zitten er nog vier vast... onder wie dat 16-jarige meisje... In cagnes sur mer is zojuist de vijfde etappe van de Tour de France van start gegaan. 228 kilometer naar Marseille. Met de Australiër Simon Gerrans in de gele trui. Gio Lippens die volgt het allemaal. Die trui die gaat hij die ook wel houden, toch? Die Gerrans. Nou, dat is de grote vraag. Het zou wel eens uh, overgenomen kunnen gaan worden. Zelfs als het een massasprint wordt. Dus als er geen grote tijdverschillen zijn door een ploegenoot van hem. Uh, Daryl Impey, een Zuid-Afrikaan. Want uh, dat heeft te maken met de basis van, van, van de afgelopen klassementen. Van de afgelopen etappes. Van de eerste drie etappes. Kijk, uh, Garens staat uh, in dat klassement staat hier gewoon tien plekken voor op. Uh, of tien punten voor op uh, Impy. Uh, ze staan namelijk allebei precies gelijk in het klassement als het op tijd aangaat. Dus gewoon op nul seconden van elkaar. En dan gaat dus gaan ze uiteindelijk alle onderlinge uitslagen in die etappes uh, tellen. Nou, voorlopig staat Garance dus daar het beste. Maar Impy is de man die mogelijk voor Matthew Goss de sprint moet gaan aantrekken voor die ploeg, voor Orica Green Edge. En stel nou dus dat die tien plekken voor zijn ploeggenoot eindigt, voor uh, de man in de gele trui, voor Garance, dan pakt hij de gele trui. Dus dat is een soort uh, broedermoord in de eigen ploeg. Maar goed, daar zullen ze bij Orica echt niet wakker van liggen, want zolang die trui maar in die ploeg blijft, dan vinden ze dat prima. Het zou dan wel meteen, Daryl Impey, de eerste Afrikaanse gele truidrager zijn in de Tour de France. En ja, dat zijn toch altijd wel leuke details. Ja, unieke momenten. Um, hoe staat het er op dit moment voor? Is er al iets van een kopgroep? We hebben een primeur. Voor het eerst in een uh, gewone etappe. We hebben er al drie gehad op Corsica. Voor het eerst in een gewone etappe is er een kopgroep zonder Nederlander. En dat is dus voor het eerst uh, Lars Boom twee keer. We hebben natuurlijk Lieber Westra in een kopgroep gehad in die laatste etappe op Corsica. En nu hebben we een kopgroep van zes man. Met daarbij een Japanner met twee Fransen. Uh, drie Fransen zelfs. Sicaar, uh, uh, Reza en De Place. En met een Belg, uh, Thomas de Gent. Die zit daarbij. Dat is de man van Vacans Soleil DCM. Die zijn klassement al helemaal ja, kapot zag gaan op Corsica. Daar hadden we wat meer van verwacht van die Thomas de Gent. Maar hij zit nu in elk geval in de kopgroep. En hij is een typische renner die dan wel eens voor een dag succes kan gaan. We hadden eigenlijk meer verwacht dat hij dat in het hooggebergte zou doen. Maar de etappe van, van vandaag is lastig genoeg. Aan de andere kant... Veel mensen verwachten toch uiteindelijk weer dat het hier in de straten van Marseille een massasprint wordt. En dat zal dan gelukkig gelukkig op een droog wegdek gebeuren. Want het heeft hard geregend vanochtend. Maar het is nu droog geworden. En het ziet er naar uit dat het vanmiddag gewoon weer zonnig wordt. Zoals we dat de afgelopen dagen hebben gehad. Guillaume Lippens bij de Tour de France. Van Gio naar de AWB Jolanda van der Velde, Hallo. Goedemiddag Jan. De A27 Breda richting Utrecht is dicht bij Knopend Lunetten. Er is daar een auto over de kop gegaan. Er is een traumaheli geland. Gaat waarschijnlijk wel eventjes duren. Inmiddels staat er zo'n 4 kilometer file. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden al vanaf een knooppunt Ems Dan via de A1, A9, A2. Via Oude Kerk aan de Amstel. Daardoor loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar staat bij Knopend Rijnsveer 2 kilometer. En de hoofdpunten van van het nieuws, De spanning in Egypte loopt op. Nu de deadline van het ultimatum maar Morsi nadert. Uh, de Kamer uh, onderzoekt Nederlandse veiligheidsdiensten in afluisterschandaal. En minister Kamp praat in Groningen over de aardbevingen. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCV met lunch. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 Download ook de gratis app op starextra.nl Mam, gaan we eerst zwemmen of eerst midgetgolven? En mag ik me ook laten sminken of naar de show of naar de speeltje? Ruimte voor de zomer bij Landel Greenparks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl Een vakantie is al duur genoeg. Lees daarom deze zomer het digitale AD vier weken gratis. Waar en wanneer u maar wilt. Ga naar ad.nl slash vakantie. Lees vier weken gratis het digitale AD en win uw droomreis. Dit is Radio 1. En CRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Weer een uh, nieuw journalistiek platform erbij. Toon heet het en eindredacteur Linda Duits vertelt er meteen meer over. In het mediaforum correspondent voor Duitse media in Nederland Annette Bierschel... en NTR-baas Paul Reumer. Het gaat onder meer over de verbale strijd tussen Marts Meets en journalist David Walsh... Die al in 2004 als een van de weinige verkondigde dat Lance Armstrong doping gebruikte, smeets verweerde zich door te zeggen dat hij Armstrong meerdere keren persoonlijk heeft gevraagd of hij gebruikte, maar Armstrong ontkende steeds. Walsh vindt dat Lance Armstrong wel de laatste persoon is die je dat moet vragen als je als journalist op zoek bent naar de waarheid. Nou, Mark, the last person that I would have gone to if I were looking for the truth in the Lance Armstrong story was the guy you just showed, because from a, from a, from the very first moment. Het was obvious dat deze guy een a was. Internationale nieuwsquiz zometeen. Sylvia Spruit, die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Het was een knetterende uitzending dus gisteravond van de avondetappe. De ISO-journalist David Walsh, die jarenlang onderzoek deed... naar het dopinggebruik van Lance Armstrong, was daar te gast. En hij ging de strijd aan met presentator Marts Smeets... en sidekick-journalist Edwin Winkels. Afgelopen zaterdag zaten zij ook aan tafel... toen Volkshand columnist Bert Wagendorp nogal forse kritiek leverde op Walsh. We hebben even gebeld met Marts Smeets om te vragen... hoe hij op de uitzending van gisteravond terugkeek... Hij is niet tevreden, zegt hij, maar waarom hij niet tevreden is... dat wil hij, ondanks herhaaldelijke aandringen, niet zeggen. Nu, dit is de vierde keer dat ik, zeg, dat ik dat voor mezelf haal. Nou, Wij, uh, Wilde Walsh, zegt hij, graag een woordje laten doen. Het was een, in mijn optiek, volkomen normaal gesprek... waar geen extra scherpe randjes aan zaten. Waar wij als NOS hem als David Walsh de kans wilden geven... om te reageren op iets wat er afgelopen zaterdag was gebeurd. Nou, en dat is gebeurd. En hij heeft gezegd gedaan, hij was daar, zoals hij zelf zei, zeer tevreden over. En hij heeft tevredenheid laten blijken door met iedereen en alles van ons te praten. In de uitzending zagen we Wolfsje opeens niet meer aan tafel zitten... maar hij was niet plotseling weg. Hoe hebben de heren afscheid genomen? Nog een keer, Mart Smeets. Tongzoenend zijn we uit elkaar gegaan. We hebben heel normaal afloop hebben we nog staan discussiëren... We hebben, ik denk nog, ik denk dat hij zeker nog, ik wil niet veel zeggen, een half uur tot na afloop van de uitzending hebben we met z'n allen staan praten, in groepjes staan praten. En we hebben elkaar keurig een hand gegeven en hij is de nacht ingegaan, weggebracht door een van ons. Ja, dus hij is niet in de plomp gegooid, want dat dachten toch een paar mensen ook. Hij zaten vlak bij het water namelijk daar. Uh, daar hebben in ieder geval meer dan een miljoen mensen gekeken gisteravond naar de trappen. en zometeen in het mediaforum gaan we erover doorpraten. NRC en NOS-correspondenten Judith Spiegel en haar partner... zijn nog steeds vermist. De internationale journalistenfederatie is daarom bezorgd... en heeft de jemenitische veiligheidsdiensten gisteren opgeroepen... om Spiegel en echtgenoot vrij te krijgen. Die zitten dus in Jemen. Drie weken geleden werd het paar daar ontvoerd door gewapende mannen... die volgens de spaarzame berichten over de ontvoering... uit zouden zijn op los geld. Ontvoeringen komen in Jemen vaker voor... maar de mensen die zijn ontvoerd worden meestal wel weer vrijgelaten... en bovendien duren de ontvoeringen korter. Hoezo dode bomen? NRC Handelsblad breidt uit en vernieuwt ook. De krant komt met een Amsterdamse editie en NRC Next gaat ook op zaterdag verschijnen. Bovendien is er een nieuwe vormgeving voor NRC Handelsblad. Dit alles gaan we vanaf augustus meemaken. Dat schrijft althans de hoofdredacteur en lid van ons mediaforum Peter van der Meers vandaag op zijn blog. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Investeren in papier, hoe 19e eeuws? Ja, stel je voor, hè, maar het gaat uh, relatief goed met ons papier, dus uh, vinden we dat we daarin moeten blijven investeren. En natuurlijk terzelfde tijd ook in, uh, in digitale uh, producten, maar ook nog uh, in papier. Uh, um, er zijn elke dag 270.000 Nederlanders die uh, een van onze kranten kopen... En, uh, uh, dus dat zijn kranten die bijna een miljoen mensen bereiken. En soms zijn we zelf bijzonder goed in vertellen hoe slecht het daarmee zou gaan. Maar het gaat daarmee relatief goed. En dus je moet erin blijven investeren ja. en je moet erin blijven vernieuwen. Er komt de zaterdag editie van de uh, Next. Waarom ja. zou je die verkiezen boven de uitgebreide NRC? Wel, dat is dezelfde vraag die gesteld werd in 2006 toen niks gelanceerd werd, toen zeiden mensen ook, en ik was er toen nog lang niet bij, maar toen zeiden mensen ook van, hé, hey, waarom zou je een uh, slim-down versie uh, met een andere toon uh, voor de NRC willen uh, in plaats van de echte NRC? En we hebben dat van maandag tot vrijdag is dat al bij al in de markt gezet en dat is een succes uh, uh, geworden. En al drie jaar geleden, toen ik hier kwam, verwonderde ik mij over dat uh, we die mensen van maandag tot vrijdag een krant geven die dunner is, die... ...meer scherpere keuzes maakt dan de NRC... ...die vollediger is en niet meer een referentiekrant is... ...maar die dunner die scherpere keuzes maakt... ...die geven wel van maandag tot vrijdag... ...en op zaterdag zou dat publiek dan verdwijnen. En we hebben nu wat verder onderzoek gedaan uh, daarnaar... ...en dat, blijkt, dat publiek blijkt natuurlijk ook op zaterdag... ...voor een stuk te bestaan. En er zijn heel veel next-lezers nu... ...die op zaterdag door de gewone NRC... ...die dikke weekendkrant bovenop uh, hebben... ...en daar heel blij mee zijn. Maar er zijn er ook die die uh, weekendkrant niet willen... ...want die zeggen... Ik wil die, die, die nix formule wil ik ook op zaterdag. En die groep proberen we nu in het najaar te bedienen met een NRC NIX zaterdag. We zagen, we zagen een tweet van Hans Nijdenhuis voorbij komen. de chef van NRC Next dat, dat er ook vier verslaggevers worden gezocht voor ja. uh, de Next Die gaan speciaal voor dat blad werken. Nee, we breiden, nee, we breiden de redactie van Next uh, uit. We zijn samen op NRC zijn met ongeveer 210 journalisten. We maken er nu 214 of 215 van. En die vijf extra mensen worden toegevoegd aan de redactie van Next Die in de plaats van vijf kranten per week, er zes per week, zal maken en die overigens ook, zoals ze dat in de week doen, voor een groot stuk uh, een beroep kunnen doen op stukken die sowieso voor uh, NRC Handelsblad gemaakt worden, maar daar dan bovendien een eigen NRC-toon uh, aan, toe ja. aan toevoegen en een next layout aan toevoegen. Nou. Uh, gevoelig dingetje, Peter. Uh, bij jouw aantreden heb je gezegd: ja, mijn droom is toch eigenlijk naar Amsterdam te gaan. Nou, dat gaat gebeuren, uh, oh. maar nu ook nog een Amsterdamse editie. Nou, je maakt het iets groter dan er op mijn blog staat, een Amsterdamse editie. Wat we doen is, uh, ook in het najaar, gaan we één dag in de week, uh, waarschijnlijk zal dat een vrijdag zijn, gaan we acht pagina's toevoegen aan de bestaande krant in Amsterdam en omgeving. Uh, dus het wordt hier in Amsterdam verspreid. Uh, uh, acht pagina's met lokaal Amsterdams uh, nieuws, wat minder relevant is in de rest van het land. Een discussie over het fietstunneltje onder het Rijks, dat is een kort stukje in de Nationale krant waard. Uh, maar daar moet je de mensen in, in Vlissingen en in, in Rotterdam veel minder mee lastigvallen. Dat kan je net in die lokale pagina's. We, we doen met Amsterdam een soort pilot. Meerlijk te zijn mijn droom was om twee pilots te doen om meteen Amsterdam en Rotterdam te doen. Om allerlei praktische en financiële redenen hebben we gezegd, laat we eerst zien of het aanslaat in Amsterdam. Acht pagina's Amsterdams nieuws in Amsterdam en de omgeving te verspreiden bij de krant. Staat dat aan, dan gaan we natuurlijk kijken of we dat ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht uh, kunnen doen. Kijk aan. Nog iets heel anders, ik las net dat bericht voor over Judith Spiegel, hè, die ja. ook veel voor jullie schrijft. Ja. Heb jij daar nog laatste nieuws over gehoord? Nou, ik heb daar uh, heel weinig nieuws over en we hebben ook afgesproken het nieuws dat we daarover hebben dat we dat heel erg uh, onder de pet houden omdat het natuurlijk over een heel ernstige zaak gaat zo'n ontvoering en uh, we hebben goede contacten met de NOS en met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de familie uh, daarover um, en we houden elkaar daar heel goed op de hoogte en, en daar zijn natuurlijk een aantal gesprekken die vooral via Buitenlandse Zaken uh, gebeuren uh, maar uh, in deze geldt uh, dat het, uh, het welzijn van en een partner belangrijker is dan het nieuws daarover. Ja. Dus daar willen we bijzonder, bijzonder stil over zijn. Snap ik. dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Er komen allemaal collega's hier bij de publieke omroep in vaste dienst... ...tenminste, als het aan de Tweede Kamer ligt. Daar hebben ze een motie aangenomen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk... ...die de regering oproept om een eind te maken aan de vele tijdelijke contracten bij de publieke omroep. Nu is het zo dat journalisten bij de publieke omroep... bijvoorbeeld drie tijdelijke contracten kunnen krijgen... dan drie maanden uit dienst moeten... en daarna weer drie tijdelijke contracten kunnen krijgen. De motie van Van Dijk is aangenomen... maar hoe kan het kabinet dit afdwingen bij de omroepen? Het is natuurlijk overduidelijk dat de overheid... en dus de regering uh, de publieke omroep financiert... En daarmee dus een grote invloed heeft op het beleid van, uh, van, van, van de omroepen. Maar de inzet van mijn motie is dat de staatssecretaris in gesprek gaat met de werkgevers van de omroepen... Uh, om een substantiële vermindering van het aantal flexcontracten te bereiken. Dan moet er al flink worden bezuinigd bij de omroepen. Is Jasper van Dijk dan niet bang dat er door die duurdere vaste contracten nog meer ontslagen gaan vallen bij de publieke omroep? Nee, dat kan nooit de inzet van de SP zijn. Uh, wij zijn voor een sterke en brede omroep. Wij zijn ook tegen deze bezuinigingen. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat iedereen uh, recht heeft op een fatsoenlijke werkplek... En geen wegwerpmedewerker is. En het is nu eenmaal bekend dat net als in de horeca, ook bij de omroep, heel veel flexcontracten zijn. Mensen die toch min of meer als wegwerpmedewerker worden behandeld, steeds ontslagen worden en dan weer in dienst worden genomen. En het is onze inzet dat ook bij de omroepen mensen een, uh, een goede uh, werkplek krijgen met goede arbeidsvoorwaarden. Binnen- en buitenlandse schrijvers en journalisten die zonder bemoeienis van een hoofdredacteur verhalen kunnen plaatsen op een nieuw journalistiek platform. Dat is Toon in een notendop. En Toon schrijven dan op zijn Engels, dus T-O-N-E. Vanaf morgen is de iPad-app te downloaden en zijn verhalen te lezen van onder andere Hans LaRouche, Filip Dreugen, Petra Stine, Josca Fischer, maar ook Javier Solana bijvoorbeeld. Linda Duits is de eindredacteur van Toon. Goedemiddag. Goedemiddag. Die schrijvers, hè, mogen die alles schrijven wat ze maar willen? Ze mogen alles schrijven wat ze maar willen en ze mogen dat ook op een manier schrijven waarop ze maar willen. Dus als zij hun publiek uh, heel simpel willen aanspreken of heel ingewikkeld, dan mag dat ook. Dus jij hoeft het als eindredacteur alleen maar onder elkaar te zetten, netjes? Uh, en uh, de D&D-fouten er natuurlijk uit te halen. <laughs> ja, ja, niet onbelangrijk. Zal het nou vooral om nieuws gaan of zijn dat echt achtergrondverhalen die we kunnen verwachten? Nee, het zijn echt uh, achtergrondverhalen, uh, dus echt uh, duidende, uh, opinerende stukken. Ja, en dit is dus een online platform voor kwaliteitsjournalistiek. Daar hebben we er ook al een paar van. De nieuwe pers is er al. De correspondent komt eraan. Ja. Um, er zijn allerlei sterke blogs. Hoe ga jij je onderscheiden? We zien het niet zozeer dat we concurrenten zijn uh, van elkaar, maar meer uh, uh, als aanvulling. Hè? Dus we zien het meer als een soort uh, familie bijna. Um, uh, en ik denk ook dat heel veel mensen die de correspondent uh, lezen, uh, ook ons zullen lezen. Uh, en wat ons onderscheidt uh, is toch de vorm waarin we dat aanbieden. Die is anders dan bij de nieuwe pers en dan bij de correspondent. En want? Hoe is die vorm dan? Um, we bieden elf artikelen in een editie per week. Uh, dat is eigenlijk ook wat je hebt als je een opinieblad uh, in de winkel gaat kopen. Uh, elf stukken samen. Je kunt je niet op een individuele. Um uh, auteur abonneren. Um, maar het is ook geen uh, krant, dus we brengen geen nieuws. Uh, in die zin zijn we zonder ruis. Dus er zitten geen uh, uh, ANP-berichten zitten er niet in. Uh, advertenties zitten er bijvoorbeeld ook niet in. We willen echt gewoon die elf stukken centraal zetten. Maar goed, dat betekent dus dat je moet ook leven van, van de opbrengsten die je binnenhaalt door de abonnementen? Ja, maar dat is eigenlijk uh, niet een heel raar verdienmodel, toch? Nee, nee, op zich niet. Maar ik denk dat het dat is niet voor een hele brede doelgroep, volgens mij. Um, nee, we, we mikken wel op een publiek wat hierin geïnteresseerd is, uh, die ook geïnteresseerd is om uh, uh, achtergronden te lezen. We, zijn, we hebben een hele sterke buitenlandfocus, daar is natuurlijk ook niet uh, iedereen uh, op te wachten, uh, maar wij gaan ervan uit dat er wel een publiek voor is. Ja, ik noemde al wat namen, Joske Fischer, Solana dus inderdaad, maar ook Naomi Wolf zag ik bijstaan. Ja. Um, gaan die speciaal artikelen voor Toon schrijven of zijn dat gewoon verhalen die ook al ergens anders gepubliceerd worden? Nee, we hebben, uh, we hebben daar een samenwerkingsverband mee en wij krijgen die artikelen uh, exclusief voor de Nederlandse markt. Maar dat betekent wel dat je ze eventueel ook in een Spaanse krant bijvoorbeeld zou kunnen lezen. Kijk aan. Nou zei ik net, morgen is die app beschikbaar, maar ik begrijp dat er iets tussen gekomen is, hè? Ja, uh, we hebben heel erg ons best gedaan om, uh, om dat voor elkaar te krijgen, maar we zijn daarbij afhankelijk uh, van Apple. En op een kleine technische dingetje uh, is dat niet gelukt. En uh, daarom is de eerste editie morgen uh, gratis via web beschikbaar. En werken we er heel hard aan om de app uh, alsnog uh, in de app store te krijgen. En, en noem je even één highlight van uh, wat we in die eerste editie dan kunnen verwachten? Uh, nou nummer twee, uh, er zit een heel mooi stuk in over uh, de onmogelijkheid om softdrugs te legaliseren in Latijns-Amerika van Jan-Albert Hoetsen. Uh, er is ook een heel leuk artikel over George Takei, uh, de internetheld. Uh, uh, en hoe dat uh, zo is gekomen. En dat laat een beetje zien al hoe rijk gevarieerd uh, de inhoud is. Dat is die man uit Star Trek, toch? Dat helemaal van Star Trek, ja. En uh, die doet dat heel goed uh, online. Die laat eigenlijk precies online zien hoe je uh, hoe je binding zoekt ja. met je publiek. Oké, okay. uh, ik wist het ook niet om. Iemand bij ons op de redactie is helemaal trekky, dus uh, die wist dat te melden. Dankjewel, Linda Duits en succes met je initiatief. Bedankt. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Annette Beersel is correspondent voor Duitse Media in Nederland... en Paul Reumer is algemeen directeur van de NTR. Nou, weer een nieuw uh, journalistiek initiatief, een platform, uh, dat. En we hoorden Peter van der Meers van NRC Handelsblad over de veranderingen daar. Wat vind je daarvan, Annette? Ja, ik, ik vind allebei vind ik, vind ik spannend. Ik uh, uh, juich het inderdaad toe dat, uh, ja, dat inderdaad NRC investeert in de papieren krant en NRC Next nu ook op zaterdag komt... En, uh, ja, ik vind het veelbelovend. Ja. Het, ja, het is toch tegen alles in. Hè? Dat er jaren wordt gezegd, nou, papierenkrant die gaat dood. En uh, uh, ja, dan komen ze opeens en zeggen nee, gaat niet. Ja. Wij wat vind weer van Paul? Investeer in nou, oude, oude bomen? Ja, ik, ik, ik, uh, ik, bomen. ik ben daar wel mee eens. Wat ik wel opmerkelijk vind, is dat Peter zegt dat het relatief goed gaat, terwijl ik toch net een staartje heb gelezen dat ze, geloof ik, weer 20.000 of 30.000 lezers verloren hebben. Dus ja, ik vraag me af of dat, eh, of dat dan nu, uh, nu keert. En uh, wat ik wel opmerkelijk vond, is inderdaad die Amsterdamse uh, ja. editie. Dus ik zou voorstellen om de NRC om te dopen in de NAC, ja. want dan past het wat beter. Ja. Of bestaat dat al? Ja, dan nou, wat, wat, ik, ja. Wat, wat ik denk, dat heb ik trouwens <laughs> ook begrepen, die, die Amsterdamse editie, dat is, uh, daar, daar gaan ze dus rechtstreeks de concurrentie aan met uh, oh, Parool. Ja, ja. In het weekend met PS. Want wat er vooral op die uh, Amsterdamse editie zou staan, zijn dan ook tips, wat kun je doen in het, in het weekend? Uh, wat loopt in Amsterdam? En uh, wat ik denk, ja, misschien gaat het door de week uh, met het nieuws niet zo goed met kranten, maar in het weekend is toch wel juist bij uitstekend moment waar je dus niet de iPad pakt, uh, maar waar je met je ja. krant ergens in een park of in een café. Dat de reden dat ze en met de zaterdag in de stad Dat komt terug, komen. en dat, ik denk dat ze daarom gaan investeren. Ja. Ik vind het wel een beetje een raar argument om te zeggen... dat het nieuws uit Amsterdam niet interessant is voor de rest van Nederland. Want ja. Dat is een beetje een gek, gek argument. Toen, dat is natuurlijk die de ja. toen die nog met de fietsstunnel kwam en ja. toen die zei... Nou, dat vindt ze niet interessant. Ja. Nou, ik heb in Duitsland daar hele kranten voor geschreven. Ja, <laughs> die zijn helemaal op de hoogte van de fietsstunnel. Ja. Dat stond overal ja. ter wereld, dat geloof ik okay. me. Uh, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken uit de media. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Dit is het NOS-journaal Jan van der Putten. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de rol van de AIV en de MIVD in het PRISM-afluisterschandaal. VVD, PvdA en SP steunen de wens van D66. En Dat onderzoek zou gedaan moeten worden door de Commissie van Toezicht... op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. En het zou nog deze zomer moeten beginnen. De spanning in Egypte loopt op nu de deadline voor president Morsi dichterbij komt. Het leger eist dat hij voor vijf uur vanmiddag opstapt... en Morsi's moslimbroederschap waarschuwt dat ingrijpen van het leger... in Egypte tot een geweldsuitbarsting zal leiden. De Boliviaanse president Morales vliegt via de Canarische eilanden naar huis. De Spaanse regering staat een tussenstop toe op Gran Canaria, zodat zijn vliegtuig daar kan bijtanken. Gisteravond moest Morales na een vlucht van Moskou gedwongen een tussenstop maken in Wenen. Want Frankrijk en Portugal hadden hun luchtruim voor dat toestel gesloten, want het gerucht ging dat klokkenluider Snowden aan boord was. En de Duitse politie heeft op de snelweg bij Kassel een Volkswagenbusje van de weg gehaald waar 24 mensen in zaten. 15 meer dan wettelijk is toegestaan. Achter in het busje zaten drie volwassenen, met drie volwassenen ook weer op schoot. En die hadden op hun beurt dan ook weer drie kinderen op schoot. En dat mocht niet. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De A27, Utrecht richting Breda, is dicht bij knopen Lunette. Daar is een auto over de kop gegaan. Tussen Utrecht Noord en knopen Lunette staat inmiddels 5 kilometer file. Ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht loopt het vast bij knopen Dreinsweert 3 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopen de via de A1, A9, A2. Dat is via Oudekerk aan de IJssel. Amstel. Ook een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Daar zijn twee reisschokken dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Annette Beersel en Paul Reumer. Um, we hoorden net Maarten Smeetsleven over de uitzending van gisteravond. De avondetappe. Hij ontving daar uh, David Walsh. Hij journalist. Um, het ging uiteindelijk over de rol van de journalistiek... in de dopingjaren van het wielrennen. Mart stelt dat Walsh geen bewijs had voor het dopinggebruik... met name van Armstrong. Daar heeft hij in 2004 een boek over geschreven. Stond daar een beetje alleen. De andere wielerjournalisten uh, zegt Walsh, ja, die, die, die lieten dat ook allemaal gebeuren. Hij was de enige die een beetje kritisch was. Um, Walsh legt uiteindelijk in de uitzending aan Mart uit... dat als je twee bronnen hebt die hetzelfde melden... je gewoon een verhaal rond hebt. En hij zegt, ik had zelfs drie bronnen. Wals. Did you have a real proof? Yes, I did. No, you didn't. Of course I did. No, in, in, in journalism, yeah. if you get two sources for a story, yeah. even though the person you're accusing says, I didn't do it. If you have two good sources in most Western countries that have a democracy, you're allowed to say that. All you need is two sources. There was I had three sources who either heard him say he doped, saw him doping or said he wanted to dope. Ja, je zit nog een voorprogramma aan, want zaterdagavond uh, had uh, Mart Alsen Sidekicks de gast, hè, die de komende drie weken ontvangt aan tafel. Het zijn allemaal journalisten, Edwin Winkels Bert uh, uh, Wagendorp, Thijs Sonneveld. En uh, daar ging het dus inderdaad over, uh, dat boek van Walsh. En daar was met name Bert Wagendorp behoorlijk fel over, over Walsh. En nou ja, daar liet ze hem dan gisteravond op, op reageren. Wagendorp die of zelf niet aan tafel zat en die was in Italië begreep ik. Um, Paul, krijgt, krijgt Smeet hier een lesje journalistiek of zo van Walsh. Hoe moeten we dit zien? Ik vond het verbijzend. Mart heeft zichzelf gisteravond verslagen, uh, gedisqualificeerd als journalist, voor zover hij dat dan niet gedaan had al. Want? Nou, hij was een distantie tot het onderwerp uh, Lens Armstrong en Doping al lang kwijt. Daarvan is hij in de war. Dat hebben we kunnen zien bij de Wereldraai door. Hij heeft zichzelf op een. Op een manische manier aan het verdedigen. Als ik hem was, dus had ik al nooit meer naar de Tour de France gegaan... maar goed, hij besluit dat toch te doen... En dan nou gaat hij daar notabene dit onderwerp weer aankaarten... met de meneer die in 2004 al heeft aangetoond uh, dat uh, het heel erg mis zat. En nu gaat Mart zich alsnog een beetje lopen rechtvaardigen... en verdedigen en deze meneer te discussie stellen. En zeggen van ja, maar ik heb het, ik heb het gevraagd van deze amerslo en hij zei gewoon nee. Ja, als je dat soort argumenten zet, dan ben je gewoon geen journalist. En Mart heeft gisteren laten zien dat hij geen journalist is. Ah, oh net. Ja, het was echt verbijsterend, moet ik zeggen. Ik heb er twee, na, twee keer naar gekeken. En wat ik ook zag, was de verbijstering in de ogen... van die eerste journalist, David Ward. Dat hij dacht, dat is toch journalistiek. Dat zijn toch regels. Maatsmeet zegt bijvoorbeeld, of zei gisteravond zei hij... Um, nou, maar je boek uh, is ook niet geaccepteerd door de UCI. Dus de, door de Wielerbond. En niet door uh, advocaten... Oh en dan denk je hallo en dan zegt die Walsh dus ook maar dat is toch die organisatie die daarin verstrikt is en jij ziet en, en jij ziet het en jij denkt hoe is het mogelijk en dat gaat maar door en gaat maar door en die Maatsmeets die niet beseft dat hij zich totaal zelf demonteerd. Uh, en het, ik het, vind, ik, ik, ik moet eerlijk toegeven... ik vind, hij had ook eigenlijk niet meer die, die avondetappe mogen presenteren. Het, het, het, het leek zelfs, of als Mart even gemist had, dat Lens Armstrong bekend heeft... Het, het, was, het is zo gek. Het was gewoon de klok uh, anderhalf jaar teruggezet. Mm. En die man, de verkeerde man werd hier ter discussie ja. gesteld. Ja, het lastige <tus> volgens mij voor Marts Mees was ook dat. Want dat moet echt gezegd. Die zaterdagavond vooral Bert Wagendorp behoorlijk fel over deze Walsh. Ja. Um, en ja, die zat natuurlijk niet aan tafel. Dus Marts moest het in die zin voor. voor nee, maar dat ging, nee, nee, nee, nee, maar dat zijn twee dingen. Het ging ten eerste om Bert Wagendorp. Die, die was. Uh, ja, ik heb daar, daar ook een stuk van gezien. Die was dus fel. Ja, misschien heeft die David Walsh tegen gesproken. En heeft gezegd. Nou, dat was waren door niet goed geïnformeerd. Dat is één zaak. Dus we zaten een paar zaak. Precies, Bosch, Maar die in. andere zaak ging totaal niet daarover. Het ging eigenlijk om Maat Smeets als vertegenwoordiger, ook van de Nederlandse wielerjournalistiek. En dat Maat Smeets vasthield en zei... Ja, maar um, Lance Armstrong zei tegen mij? Nee. En de UCI, de wielerbond, die zei dus ook dat het niet klopt. En daarom, dat is een totaal andere zaak... Daar gaat het daarom dat hij nog, inderdaad, wat Paul zegt... nog steeds gelooft, eigenlijk is Lance Armstrong mijn held... En, uh, of ik ben zijn persoonlijke slachtoffer. Ja, en ik vind ook eigenlijk hè, dat je, uh, na alles wat er gebeurd is... We, we, we fietsen nu een nieuwe tour met nieuwe renners... die hè, naar, naar zeggen uh, schoon of schoner zijn. Uh, laten we het daarover hebben. Uh, en ook als je zo'n zo programma maakt als de avond in tappen. Het gaat toch over deze etappe. Waarom nou teruggrijpen op dit onderwerp nu? Je, het is zo... Het is, uh, ja. het is gevaarlijk voor Mart en het is ook van gisteren. En ik vind, we hebben een nieuwe tour met nieuwe renners. Laten we ook maar eens een keer nieuwe journalisten gaan doen... om het ja, eens aan te maar pakken. Maar dan moet we ik toch even de feiten op een rij zetten. Ja. Want het begon zaterdag met een filmpje over David Walsh. Uh, omdat hij namelijk nu embedded is met de Skyploeg. Hij gaat ja. een jaar met die Skyploeg op pad. Ja. En mag daar dus alles uh, bekijken. En, en daar gaat hij waarschijnlijk een boek of zo over schrijven. Ja. Um, daar begon het mee. En aan de hand van dat filmpje ontstond dus aan tafel die discussie. En uh, dan is het ook netjes dat de dus NOS gisteren Walsh daarop laat reageren. Oh ja, absoluut, dat vind ik ook. Ik, ja. ik ben het absoluut eens. Ik vind, dat hadden ook een nieuwe, nieuwe start uh, had de NOS moeten maken... en zeggen, wij komen ook met een nieuwe uh, journalistieke ploeg... Uh, om een nieuwe staat voor de tour te maken. En dan, vind ik wel, hadden ze dat item uh, zeker moeten uh, mm. doen. Dat ze zeggen, nou, dan nemen we als gast, maatsmeet... -maats -maats tegenover David Ward, ja. en hebben zo'n discussie en zo'n gesprek ja. daarover. Want je moet het ook niet taoïseren. Nee. Dat vind ik ook niet goed. I iets anders, hè want er zijn laat, ik las zaterdag nog... In interview met Smeets in de, in de Volkskrant. Uh, waarin het ook weer gaat over dat hij... Uh, ja, persoonlijk echt de laatste tijd... Uh, gewoon hij wordt bedreigd. Uh, hij krijgt de vreselijkste dingen... naar zijn hoofd. Ja. Uh, zie, uh, Ik heb het idee dat hij niet in topvorm is... als ik naar nou hem zit te kijken. Nee, s Kijk, dat, dat, is natuurlijk... dat speelt dat mee, denk je? Ja, ik denk het wel. Kijk, dat is natuurlijk gruwelijk en onvergeeflijk. Dat mensen dat soort achterlijke dingen doen. Uh, want uh, de man is ook maar gewoon zijn werk aan het doen. En in die zin heb ik niks tegen de, de persoonmarkt. Want het is best een aardige meneer. Alleen uh, met wat hem gebeurd is... kan hij gewoon op dit ogenblik niet meer... met afstand met distantie zijn vak uitoefenen. Hij, hij heeft een stuk objectiviteit verloren. En daardoor komt hij volgens mij heel erg in de knoop met zichzelf. Dat zagen we al bij de Draai door. En ik heb het idee dat je het nu weer ziet. En ook vanochtend het stukje wat jij liet horen. Dat hij zegt, ik ben niet tevreden, maar ik wil niet zeggen waarom. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Zeg dan niet dat je niet tevreden bent, maar, of zeg waarom. Maar is er dan niemand die, die, die... Kijk, dat is tragisch, hè. Dat iemand dan ook... Dat heb je natuurlijk ook uh, vaak ook in andere sportkunst, uh, showbusiness... Dat iemand of politiek juist uh, niet, niet, kan afscheid, niet kan onderwerp. afscheid nemen op het juiste moment. Ja. Maar is er dan niemand die bij de NOS zegt... dat is goed geweest. Wij moeten stoppen daarmee. Nou ja, kijk, aan de andere kant kan je ook zeggen... Gisteravond ook weer. Kijk, er uh, geloof meer dan een miljoen mensen naar. Uh, dus, uh, ja, ja, maar dat, nog niet naar hem per se. Nou ja, maar goed... nou dat Programma, daar is, hij, daar is hij natuurlijk ook een onderdeel van al jarenlang. En, en blijkbaar slaat dat uh, nog steeds aan, die formule. Dus ik ja, dat de formule zegt... slaat aan, maar dat, dat je op een gegeven moment zegt: met zo iemand, als die dus blijkt uh, dat je zegt: Nou, je bent uh, niet in vorm, om het maar zo te zeggen. Misschien ben je over je hoogtepunt. Oké. Ja. En da dan komt daarbij dat je zegt: Nou, we willen inderdaad met Tour de France juist een verse staat maken en ook wel veel meer kijkers en zo mm. terugkrijgen en zeggen, wij doen het ook anders. Nou ja, het, is, het is denk ik wat jij zegt op <coughs> meer vlakken, dat, je, dat, je mensen, dat mensen soms mis, net iets te lang doorgaan, dat, dat zou natuurlijk kunnen. In dat interview zaterdag zei hij dat hij op vakantie in Canada tegen zijn vrouw heeft gezegd van, ik moet misschien maar stoppen. Ja. Zij zei, ja, geloof je het zelf? En, en, en inderdaad, hij, hij is er nog steeds natuurlijk. Ja, nou, ja. Goed, um, Smeets, we, we blijven hem volgen. Ik, ik wel tenminste, want ja, goed, er zitten ook andere leuke itempjes in dat programma en uh, blijf toch een, een moment op de avond dat je eens even gaat kijken, de tappen Dan de omroepen. Jasper van Dijk legt het al even uit in het mediajournaal. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen... waarin de publieke omroep wordt opgeroepen minder met flexcontracten ja. te werken. Meer mensen moeten een vaste baan krijgen, zegt Van Dijk. Omroep Max, baas Jan Slachter reageerde daar gisteren op in Oog in Oog. Een programma van Sven Kokkerman. Even luisteren. Ik wil iedereen een vast contract geven, morgen. Ja. Maar als ik een programma heb wat van september tot april loopt... Ja. En we gaan daar vier maanden uit. Ja. Wat moet ik vier maanden met die mensen doen? Ja. Zegt, zeg het me. Nou, dan moet u misschien meer programma's maken. Of ze ja, dan moet ik zeggen. meer geld hebben en we moeten meer bezuinigd. Ja, Paul Ruimer, je ja. bent ook omroepbaas. Heeft u de Nou, Nou, Zijn argument uh, is half, uh, half gelijk, want je kan ook zeggen van ja... Uh, plan het dan zo dat de mensen na die vier maanden programma A... vier maanden programma B kunnen gaan maken. Maar het juiste argument is, het lijkt nu net als Van Dijk zegt... Hè, het is de schuld van die boze omroepen die buiten mensen uit. Dat is aan alle kanten niet waar. A, worden mensen niet uitgebuit, worden keurig betaald. En B, het is het gevolg van een, een wet die voor heel Nederland geldt. En die hele rare uh, bijeffecten heeft. Um, het zou slecht zijn om te zeggen... we mogen alleen nog maar mensen in vaste dienst aannemen. Want wat er dan gebeurt, is dat mensen komen allemaal in vaste dienst. Die blijven zitten, er komt geen doorstroom meer. En je geeft jonge mensen die de arbeidsmarkt willen betreden... of de mediamarkt willen betreden, geen kans meer. En daarmee uh, verlies je contact met de maatschappij. En dat is dus heel slecht. Wij hebben nu, denk ik, een verhouding van... Het is ergens tussen de 60, 40, 70, 30, tussen vast en flexibel. vast. En ik denk dat, dat het heel... ja, ja, ja. een heel goed uh, te verdedigen uh, percentage is. Maar mag ik even vragen, jij, jij zegt dat is een wet dat dat uh, ja. uh, niet anders kan. Wat, wat is dat ja. voor een wet? Nou, die, die wet uh, dat is, uh, die zegt dus als je mensen inhuurt en je geeft ze voor de derde keer een, uh, een uh, contract, dan moet je ze in vaste oh, dienst okay. aannemen. Ja, ja. Dus je kan na, Ja, maar na... is er niets mis mee? Nou, er is uh, zover mis mee dat als je dat zou doen, en je zou iedereen in vaste dienst aannemen naar een derde contract, je op een gegeven moment helemaal vol zit met mensen in vaste dienst en je dus geen nieuwe mensen meer kan aannemen. En dus een... Nou, dat is toch. Nee, dat is het natuurlijk ook niet. Je kan mensen namelijk hè? niet ontslaan die in ja, vaste dienst zijn. Nee, nee, ja, nee. Heel maar erg dat, dat dus je... heeft elk bedrijf en die gaan ook vernieuwen en, en dan is het. Een... Mensen gaan ook. Er uh, uh, zijn geen, geen. Maar de omloop is niet het enige dat We beginnen op ons twintigste en dan gaan we door tot ons zeventigste nee, de... en op dezelfde plek. Maar de omloop is niet het enige bedrijf. Is het is niet enig bedrijf dat mensen freelance inhuurt. Moet je eens kijken wat in de uitzendbusiness gebeurt. Ja. heel Nederland huren bedrijven mensen op basis. Ja, maar daar zijn natuurlijk ook vraagtekens bij, bij te zetten. Wat, wat ik ik, ik wil, wil, wil wel nog een andere punt uh, aanspreken. En dat is dat ik me altijd verbaas dat er dus vier maanden... inderdaad, of drie maanden tenminste, niets gebeurt. Hè? Uh, of dat er hele belangrijke programma's gewoon uh, niet meer zijn. op Maar televisie. Nee. dat is niet waar, Dat is een foutbeeld. Het is niet dat er niets gebeurt. Er wordt ook in de zomer heel hard doorgewerkt... In, ja, het, nee, maar... wacht even, in het voorbereiden van programma's voor het nieuwe seizoen. Niemand gaat hier vier maanden op nee, vakantie. Dat, dat, en, maar, ik niet, en, maar, dat zeg ik niet. Maar, maar ik zeg is, er, iets is te, er is gewoon nee, te weinig nee. geld om twaalf maanden per jaar programma's te maken. Ik zeg het niet. Ik heb maken. juist iets anders gezegd. Dat okay. mensen hier werken, dat zie ik. Ja. Um, ik zeg dat, dat het ongelooflijk is dat zulke programma's bijvoorbeeld. Nee maar Wereld Radeau, bij meen ik ook. Uh, Paul en Witteman, dat die dan. Nou, nee, die worden dat nu door de van de brink vervangen. Ja, natuurlijk. Nou, dat is ook maar dat was maar een goed, uh, goed besluit om zoiets te doen. Dat er, ja. dat er wel een actuele uh, talkshow uh, ook blijft bestaan. Maar moet je dan niet misschien het anders plannen en anders doen. Moet er niet misschien ook bij de publieke omroep een andere soort van gezam. Uh, uh, ja, hoe noem je dat een? een gehele visie uh, van, van de programmering zijn. Dat je zegt, we hebben veel te veel van die talkshows. Uh, mm. We doen liever minder, maar dan lopen die door het hele jaar. Ja. Uh, wat, wat ik nu zie, is dat met name juist... Uh, hele uh, programma's in de actualiteitenrubrieken... dat die daar niet zijn. En dan denk ik... Uh, ik, ik verbaas me daarover. Nou, ja. nog, nog één ander ding. want uh, Dat zijn slachter ook nog daar. Uh, dat er vrijdag een vergadering is van allerlei hotomethoden hier in Hilversum. Over eventuele acties. Paul, weet je daarvan? Ja, ik ben één van die hot methoden. Uh, Nou, Er is vrijdag <coughs> sowieso een, een, een, een vergadering waar we alle bij elkaar zitten. Een, een reguliere vergadering. En daarna is er nog even, blijven we even zitten. En dan uh, wordt er gesproken over. Wat, moet, wat kunnen wij nou doen om, om de bezuiniging van 100 miljoen. Die er nog aan moet komen. Om die uh, zoveel mogelijk van tafel te krijgen. Want die bezuiniging is namelijk echt heel erg. Uh, daar uh, gaat heel veel geld uit de programmering. En het publiek zal dat gaan merken. Dat, dat er gewoon veel minder programma's komen. Meer herhalingen, nog een langere zomerstop. En het wordt gewoon armer. Maar wat voor actie moeten we dan aan denken? Ja, daar denk je... nou, da, da, da gaan we een beetje over praten. Van wat kan je nou nog doen? Het is overigens niet zo dat er nu niks gebeurt. Tegendeel, er gebeurt heel veel. Alleen, uh, dat ziet het grote publiek dat niet. Er wordt hè? veel gelobbyd ook ja, maar Dat, enorm, dat, dat enorm vind veel. ik jammer. Dat is wel jammer dat het grote publiek het niet ziet. Nou ja, kijk, want ik vind namelijk dat uh, juist... Uh, Kijk, Jan Slachter is, is een, uh, doet echt zijn best... maar het moet ook niet zijn, zijn eigen show worden... want dan, dan wordt het op een gegeven moment niet meer zo serieus genomen. Ja. Maar wat, wat nu het beeld wat, wat bestaat... wat met name ook door de Telegraaf naar, naar buiten wordt ja. gezet... is nou de geldverslindende um, uh, publieke omroep... Ja. en uh, terwijl de Telegraaf op de andere kant weer... via uh, constructies, via en, uh, ja, Pound ja. En, en WNL geld uh, ja, en, uh, en voor uh, de helderheid, wij, wij zijn de goedkoopste Omhoog van uh, heel Europa. zijn ja, nee, precies. Vlak over Moldavië. zeggen ja. daar het, maar, maar ik vind het moet naar, naar buiten, naar het grote publiek, moet het inderdaad duidelijker worden. Paul, ja. waarom, waarom, is het, waarom is het zo? Dat, dat iedereen hier toch in de wandelgangen heeft het daar natuurlijk wel over. Maar we, we zijn niet. We, we, zijn, we hebben we schromen om, om actie ja, te gaan. Dat, klopt. Er is ook niet heel veel actiebereidheid, denk ik, op dit ogenblik. En dat zie je ook uh, zoals in de Tweede Kamer afgelopen week. Hè, wordt dan de Mediawet behandeld. Is niet dat daar opeens uh, vrijwillig honderden omroepmedewerkers staan. Aan. Ik denk dat het te maken heeft met een bepaalde schroom. Uh, uh, a, uh, is men liever programma's aan het maken dan aan het protesteren. En B, um, dat is ook een van de dingen die ik heb gehoord. Hè. Uh, ja, ze, ze gaan hun eigen middelen inzetten voor die acties. Dus acties op tv en radio. <coughs> nou, daar moet je, vind ik, zeer voorzichtig dus zijn. Ik op zwart en zo. Dat, ja, dat, ik vind dat, dat je dat niet doen kan. Want maar... dan maak je misbruik van de machtspositie die je hebt. omdat je toevallig je hand op een knop hebt. Ja, en zo moet het... je het, denk ik, niet doen. Maar er zijn andere manieren. Dus ik vond bijvoorbeeld die, die, die actie die nu is met Argos, of voor Argos. Uh, om, om dat te behouden. Dat je dat kan sponsoren? soort crowdfunding. Uh, ja, ja. ja. En dat uh, opeens word je bewust... Oh... Zo'n programma is dus, uh, dreigt dus te uh, verdwijnen. Dus dan denk je, nou, ik vind dat belangrijk. Uh, dat is ook een manier om het bewust te maken naar buiten. Dus er zijn veel meer mogelijkheden dan protest. Ze gaan er uh, vrijdag over praten en dan horen we wat er uh, van terecht wordt. En wat er van ons verwacht wordt als Zo gewoon werkvolk. Uh, dankjewel, um, Annette Dank Bissel en Paul Reumer waren dat met z'n tweeën. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz, nu Billy Idol. 16 en uh, Billy Idol, opvallende man in de jaren 80. Een van uh, zijn grote hits. We gaan uh, de nationale nieuwskurs spelen. doen we vandaag met Sylvia Spruit. Die is 40 jaar en komt uit Amsterdam. Hartelijk welkom. Dank je wel. Helemaal in de yoga, hè, geloof ik. Ja, al jaren. Ja. Veel meer mensen doen dat tegenwoordig. Ja, dat is, tegenwoordig is dat wel uh, populair. Een beetje ontspannen in ja, alle gezinnen. Heb je dat stress. ook voor, voor de quiz nog even gedaan? Of, uh... Nou, een beetje, een beetje op mijn ademhaling letten <laughs> <Okay>. en zo. <laughs> kijk, of, kijk of dat meehelpt. Uh, 135 punten is wel een flinke score die er staat. Als hoogste score, daar moet je in ieder geval overheen. De Nationale nieuwsquiz. <hijs> tegen alle regels in een megabonus. Wow. Dat mag helemaal niet. Wow. Geheel tegen de regels van de Nederlandse Bank in. De transactiebonus is in strijd met artikel 13. Maar ook met goedkeuring van diezelfde Nederlandse bank. Eenmalig en zonder voorbeeldwerking. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat opheldering vragen... bij president Klaas Knot van de Nederlandse bank. Ah. Ja, tegen de tijdsgeest. Ik vind het een dubieuze beslissing. CDA en PvdA zijn boos. De partijen willen opheldering over de toestemming die de Nederlandse Bank gaf... voor bonussen voor de top van een vermogensbeheerder. Vraag 1. Wat is de naam van deze vermogensbeheerder? Robeco. Is goed. Hoeveel miljoen euro is er totaal aan bonussen aan de top van Robeco gegeven? 33. Een miljoen, inderdaad. is ja. goed. Het gaat om 53 medewerkers. Ze krijgen het geld omdat ze bij Robeco blijven werken... terwijl het bedrijf door een overname een andere eigenaar krijgt. Vraag 3. Uit de krant. Ik lees hem voor, de inzet van de strijd wordt steeds hoger. De inzet van de strijd wordt steeds hoger. Gaat dit over? één? voor het eerst in lange tijd doen er bij het vrouwentennis op Wimbledon aan de halve finales alleen vrouwen mee die nog nooit een Grand Slam toernooi hebben gewonnen. Twee, massa's voor, tegen, eh, massa's voor en tegenstanders, moet ik zeggen. Van president Morsi, die trokken ook gisteren weer in Egypte de straat op. Het leger staat op het punt om in te grijpen daar. Of drie-klokkenluider Edward Snowden probeert er alles aan te doen... niet aan de VS te worden uitgeleverd. Hij zou intussen 21 landen asiel hebben aangevraagd. De inzet van de strijd wordt steeds hoger. denk optie B. Mors hier. Ja. Dat is inderdaad goed. Uit de volkskrant komt die kop. Hij gaf gisteravond de tv-toespraak en zei dat hij niet zal aftreden... en hij eist dat het leger het ultimatum intrekt. Vraag 4. In reactie op de toespraak van Morsi schreef de oppercommando... van het Egyptisch leger op Facebook... dat het leger bereid is te sterven bij het verdedigen van de bevolking. Hoe heet die oppercommando? Al-Sisi. Dat is goed. Abdel Fattah al-Sisi... Het leger gaf de regering 48 uur om aan de wensen van het volk tegemoet te komen. Het ultimatum loopt trouwens vanmiddag om vijf uur af. Vraag vijf, geluidsfragment, wie is dit? Dan word je liever geklopt met tien seconden of zo, en dan dat het zo close is. Dan denk je, dat ene bochje of dat kleine stukje. Ja, er moeten nog een paar teams binnenkomen, maar ik denk niet dat er nog iemand uh, sneller gaat rijden. Dat is uh, Nicky Terpstra. Een beetje teleurgesteld klonk hij. En terecht ook wel, want zijn ploeg Omega Pharma Quickstep werd tweede bij de ploegentijdrit. met 75 honderdste van een seconde verschil met de nummer 1. Vraag 6. Welke ploeg won de ploegentijdrit gisteren in de Tour? Dat is uh, Orika Green Edge. Dat is goed. Renner Simon Gerrans van Orika start daardoor ook in de gele trui vandaag. Van Kansolai was trouwens de beste Nederlandse ploeg. Dan de laatste vraag. Nog vier punten te vrienden. Gaat hartstikke goed tot nu toe. Um, je krijgt een aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel, wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon. Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben vaak de Benjamin. Stop. Zo. Dat is uh, Eurlings, denk ik. Dat is wel heel snel. Ik ben in alles een hardloper. Voor twee punten, ik heb het gewonnen van Pieter van der Hogeband en Richard Krajitschek. En voor één punt, vrijwel zeker, word ik lid van het Internationaal Olympisch Comité... Waar kwam die ineens vandaan, die Benjamin en dan uh, onmiddellijk ja, Eurlings? Ja, ik had zo'n zo vermoeden. Ah, kijk, van tevoren. Dat is heel slim. Van tevoren al een beetje bedenken waar zou het over kunnen gaan. En dan ja. zou het maar enigszins die kant op gaat onmiddellijk uh, roepen natuurlijk. Uh, allemaal goed dus. 10. Dat is een tijd geleden dat we dat hadden. Uh, daar gaan we zometeen deel 2 van de quiz mee in.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed om werkgevers medeverantwoordelijk te maken voor de gezondheid van het personeel. Het convenant Gezond Gewicht wil dat er in cao's ook afspraken worden gemaakt over de gezondheid van werknemers. Bedrijven zouden meer aandacht moeten besteden aan het welzijn van hun personeel. Bent u het eens of oneens met die stelling? Uh, laat het weten via de sms 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Het is goed om werkgevers medeverantwoordelijk te maken... voor de gezondheid van het personeel, dat is die stelling. We zijn terug bij Sylvia Spruit, 40 jaar uit Amsterdam. Als gezegd, 10 goed, gewoon alles. 100% in deel 1. En dat betekent dus dat er 14 vragen goed moeten zijn nu... om over de hoogste score van 135 heen te komen. Dat zit er gewoon in. Ik ga het proberen. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan het antwoord. En, of uh, pas, dat mag ook, dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale nieuwsbrief. Hoe heet de minister die zich gisteren in de Kamer moest verantwoorden... vanwege de aandelen van haar man? Schuld. Goed, het kabinet wil misschien dat Nederland toch meedoet aan de VN-missie in welk land? Mali. Is goed, welk Rotterdam ziekenhuis roept 1800 patiënten terug... die daar een endoscopie ondergingen? Maastad ziekenhuis. Is goed, hoe heet de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer? Um, Broekers. Ankie Broekers-Knol, ik kijk even naar de jury zometeen. Welke gemeente wil vanaf 2015 werklozen inzetten... bij de persoonlijke verzorging van ouderen? Pas. Dat is Deventer. Hoe heet de Belgische tennister... die zich heeft verplaatst voor de halve finale van Wimbledon? Flipkes. Goed, minister Schippers zou de adviezen van welke instantie hebben genegeerd... over de gevaren van paardenvlees? Nederlandse... Uh, pas. Voedsel- en warenautoriteit. Welke klokkenluider stelde zich gisteren kandidaat... voor de parlementsverkiezingen in Australië? Assange. Goed, wat was vorig jaar de populairste naam... voor honden en katten in Nederland Luna. Welke Franse Europarlementariër is niet langer politiek onschendbaar? Le Pen. Dat is goed. Hoe heet de mega shop in Terneuzen... die volgens de Hoge Raad toch vervolgd mag worden? Pas. Checkpoint. De premier van welk land zei gisteren... dat hij niet zal aftreden ondanks het vertrek van twee ministers? Uh, Portugal. Goed. Welke gemeente gaat onderzoeken of er in de stad plekken zijn... waar instortingsgevaar bestaat? Pas. Heerlen. Wat voor soort film was in China per ongeluk... bijna 10 minuten lang te zien op een groot reclamescherm? Ja, is goed. In welke Amerikaanse staat zijn de stoffelijke resten gevonden... van een vrouw die meer dan 27 jaar geleden verdween? Pas. New York. Hoe heet de universiteit die gisteren de nieuwe zonnewagen presenteerde? Delft. Dat is goed. Hoe heet de 66-jarige Amerikaanse rockzanger... die zegt nu toch maar te stoppen met stage-diven? Uh, Iggy Pop? Ja, dat is goed, ja. <laughs> ja, Iggy. Uh, ja, die maakte daar gewoon van om toch het publiek in te stuiteren. Maar uh, ja, hij is intussen op leeftijd, dus doet dat niet meer. Um, de voorzitter van de Eerste Kamer hebben we natuurlijk goed gerekend. Want die heeft een, um, een dubbele naam. Althans, ze gebruikt ook de naam van haar man erbij. Um, uh, maar dat is dus goed. En de vraag is nu: zijn het er um, inderdaad veertien? Ik weet het niet. En dat is dus. Net niet gelukt. Ah. Het zijn er 11. Ja. Dus dan komt hij op 110. Ja, en de hoogste score is 135. Al een keer eerder meegedaan, toen ergens in de 70. Dus ja, wel een, ja, ja. een persoonlijke overwinning. Ja, dat wel. Ja, dat levert dan weer geen 300 euro op. Ah. Wel de kaarten voor beeld en geluiden. Lunchradio, de mok en de lunchbox. Heel leuk. Goede reis terug naar Amsterdam. Dankjewel. Geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. Deze week in Brands met Boeken. Je vormt jezelf in gemeenschap. Filosoof Ad Verbrugge over de worsteling van de mens in onze moderne tijd. Niet zozeer het goed, maar de beweging. In een uitdrukkelijke consumentenindustrie krijg je koopverslaving. Ad Verbrugge over zijn nieuwe boek, Staat van Verwarring. Opgejaagd worden in een permanent verlangen. Je bent op de ene vakantie met de andere vakantie bezig. Vrijdagavond, 7 uur, in Brands met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wil je kans maken op een VIP-arrangement naar de Tour de France... inclusief helikoptervlucht boven de Mont Ventoux? Fiets dan mee in de Tourquiz van Bosch Car Service. 14 dagen lang elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demarreer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Service. Wij doen alles voor uw auto. Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Carglas heeft een speciaal aanbod voor ANWB-leden. Alleen bij CarGlas ontvangt u als ANWB-lid bij een sterrenreparatie of ruitvervanging gratis onze professionele ruitenreiniger en een microvezeldoek. Bovendien vullen we gratis uw ruitenvloeistof bij. Wacht niet tot een ster een dikke barst wordt en maak nu een afspraak met CarGlas voor onze service aan huis of op het werk op 088-0406-406 of op CarGlas.nl. CarGlas repareert! CarGlas vervangt!